draaien bij Dini, en dik dineren bij Mirin, en dan s'avonds samen zitten, lekker lui bij Leontien, aan de afwas bij Annie, en na de nacht viel met Nicole, ik voel me vogel vrij gezellig, daar ik wel even vol, ik kan niet leren. Kijken bij Karin, en breed uitbaden bij Babet, mokka maken bij Marga. En aan de ambol met Annette, veilig vrijen met Vera. En na de nachtwacht met Nicole, ik voel me vogelvrij gezellig. Daar hou ik wel even vol, ik Zijn er ook zoveel om van te houden Ik kan niet leven zonder vrouwen Wat zonde om er eentje maar te trouwen Vrouwen, vrouwen, vrouwen zijn als paracetamol Een eerlijk middel tegen elke pijn Vrouwen, vrouwen, vrouwen zijn het blijft pijn doen als ze er niet zijn. Duimen draaien bij Dini, dik dineren bij Dorine. En dan s'avonds samen zitten, lekker lui bij Leontine. Aan de afwas bij Annie, en na de nacht veel met Nicole. Ik voel me vogelvrij gezellig, dat hou ik wel even vol. Ik kan niet leven zonder vrouwen. En er zijn er ook zoveel om van te houden. Maar ik kan niet leven zonder vrouwen. En wat zonde om er eentje maar, wat jammer om er eentje maar te trouwen.